Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM Met nu Toebak Leef Tijd voor zuinigheid op ZFM met tweede ons hit Fijne vrienden in Zandvoort, goedemorgen, dit is Toebak Leef Ninja Ninja. En dit was een van de grote hits. Ja, Sunshine. Ik, uh, ik, gisteren schreef ik in mijn playlist. Ik heb vanmorgen morgen weer een hele mooie dag. Want maar ze is helemaal lekker weer. Jezus, wat een rot weer. En als je het hier niet zit zitten, oh. mag ik het zo zeggen? Hot of hot? Nou, uh, een beetje rustig hoor. Ik zeg alleen maar dat het weer rot is. Nou ja, goed. Ah. Het is wel duidelijk. Het tweede gedeelte van het radioprogramma. is vandaag 11 juni. Ja, even kijken hoor. Het is vandaag wel uh, 11, uh, 11 juni. Nee. Ja, en kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? En dat vragen we ons altijd weer af. Wat gebeurde er door de jaren heen? Namelijk. Uh, 11 juni 1938. Om even voor 12 uur is de enig sterkste aardbeving van de 20 e eeuw op Belgisch grondgebied dan. 5,6 op de schaal van de richter. Ja, en daar staat er vlakbij natuurlijk, hè? Ja, en uh, in heel België vielen er muren om, uh, scheuren in muren, overal schade. En uiteindelijk in heel België er val er 17.500 schoorstenen om. En in Kortrijk al, alleen al 3000. Er viel tenminste twee doden. Eén man met een, uh, uh, met een handkar. Echt ook een typisch België een man met handkar. En één die die viel onder een muur. Of die, die muur viel op Hemi, zeg maar. Dus dat is. Uh, dat ja, viel zelfs viel onder een muur, nee. nee. nee, nee. Ja, en... en wie tilde die erop? Ja, ik weet ook niet. Maar goed, in ieder geval, Noord-Nederland werd zelfs ook de, de schudding. De, de, de beving gevoeld. En ook in Frankrijk. Dus België 1938. Dames en heren. Nou niet te geloven. Nee. Nee. En, en Daarnaast had je in 1981 op dezelfde dag. een aardbeving in de Europe Iranese stad Golbaf. Maar die, die, die hele stad die wordt niet meer genoemd verder. Want hij is helemaal met de grond gelijk gemaakt. Er waren meer dan duizend doden. En dat was 6,8 op de schaal van Richter. Oké. Okay. Nou, verder uh, op 11 juli uh, 1977. Treinkamping met de punt. En ook de, de, de, de kaping van de um, besmeelde. Van de school werd, uh, uh, noem je dat? De, de, gegijzel, de gijzelaars werden uh, weggehaald. Nee, hoe moet het nou? Er werd opgelost daar. En dat ging er nogal heftig aan toe als je de, de, de geluiden hoorde. Dit is een verslag daarvan. Hevig vuurend op de trein. Beschrijving wat er allemaal gebeurde. En het, uh, als je het zo hoort viel het allemaal wel mee. Maar als je later de beelden erbij zag van de hondenkoppen van de trein die ze hadden doorzeefd... Dat zag er niet, eh, niet lekker uit, zeg maar. Het is toch een wonder dat er inderdaad maar... Uh... Acht, nee, twee doden. Nee, er waren acht gewonnen of zo. Bij die twee ja, ja, gegijzelden en zes kapers. Zes kapers. En als je dan ook op internet, op YouTube, het filmpje zie van het, denk ik, van de Molukse gijzelaars. zie jezus, het waren allemaal kinderen gewoon. Jongste was 17 en de oudste was 25. En ze hebben het ook in gehandeld in het feit dat, ja, hun ouders kwamen in de jaren 50 en 60 naar Nederland. Er werd beloofd, er zou een Molukse staat worden gesticht. Die kwamen niet, na 25 jaar wachten. En waar wachten ze dan? Onder andere wachten ze in oud-formalige concentratiekampen. Daar leefden ze iets van ja. 20, 25 jaar ja. leefden ze daar. Dus ze waren het helemaal zat, joh. Er moet wat verandering komen. in de regering, ja, ja, binnenkort, binnenkort. Dus uiteindelijk hebben zij, zijn zij opgestaan. En hebben zo'n gigantische foute act gedaan. Ja. Waardoor ze natuurlijk niet helemaal in het positief daglicht meer werden gesteld. En nog steeds geluk verstaat. Nee, nee, nee dat, uh, dat kan je ook wel vergeten, denk ik, na zo'n uh, actie. Maar goed, dat gebeurde nog meer uh, op 11 juni door de jaren heen? Door de jaren heen. Nou, wat ik wel indrukwekkend vond... is de boeddhistische monnik ja. Dick Quang Duc, die laat zichzelf verbranden als ultieme protest... tegen de vervolging van de boeddhisten in Zuid-Vietnam. En hij is de eerste, zeg maar. En uh, hierdoor zijn vele monniken zijn voorbeeld gaan volgen. En ze hebben zijn hart nog steeds ergens... In een glazen kerk, kelk opgeslagen. In een in pagode, de Xaloi. Ja, die, die verbrandde niet of zoiets. Die bleef heel, had ik gelezen. Ja, ja dat, dat is, is het. Ja, dat... En, Er wordt nog steeds naar hem gerefereerd als een bodhisattva, een, een verlichte. Ja, dat is wel Ach. heel bijzonder. Er is ook een foto nog van zijn auto erbij. Die je ook op de foto ziet trouwens. Van een journalist die toevallig ter plekke was en daar bizarre beelden heeft gemaakt. En die heeft daar ook nog de Poelische prijs gekregen voor die beelden die hij gemaakt had daar ter plekke van de markt die zichzelf in de brand zetten. Uh, verder, uh, wat gebeurde er meer op 11 september? Timothy McPhee wordt een dood veroordeeld. Hij uh, was een ontevreden oud-strijder, uh, soldaat... die vond dat uh, uh, Amerika het allemaal niet goed geregeld was. Dus heeft hij op het federaal uh, gebouw heeft hij een, uh, daar heeft hij een wagen voor gezet... Met, vol met explosie, explosieven, heeft tot ontploffing gebracht. En daar vielen zelfs 19 uh, kinderen bij om het leven... En toen zei Bush, toen al, nee, Clinton was toen aan de macht. Die zei van. Eh, toen wisten ze nog niet wie het gedaan had. Hij zei van. Het zou niet gek zijn als er nog zelfs iemand binnen onze eigen landsgrens is. Ze dachten natuurlijk terroristische aanslag. Dachten ze, maar het was gewoon een eigen soldaat uit het eigen leger. Dus dat was wel apart. En uiteindelijk heeft hij dus een dodelijke injectie gekregen, dit Timothy McPhee. Uh, verder 1254, uh, allemaal krijgt stadsrechten. Ja. Even iets knulligs, stond tussendoor. Nou, wij vinden het niet onbelangrijk in Alkmaar, want die komt uit Alkmaar. Ja, precies. En uh, wat ook, uh, ook een leuk feitje is dat in 1770... captain James Cook die loopt aan de grond op het Great Barrier Reef. Oh ja. En het mooie vind ik dan wel van een klikje door. En dan zie je inderdaad wat die man allemaal meegemaakt. Hij heeft een paar grote reizen gemaakt. En hij heeft toch altijd wel... Uh, heeft heel erg tot de verbeelding gesproken, volgens mij, voor films als de Onion Line en weet ik ja, veel wat ja, allemaal denk ja. dat allemaal mensen denken van oh, oh dat wil ik ook wel want er, ja. er staat ook een uh, replica van de Endeavour dat is echt een enorm groot schip en ja. zoals wij de Batavia hebben hadden zij de Endeavour is die ook niet pas geleden, pas geleden gevonden de, de, de Endeavour geen idee, dat, dat weet ik niet. Ja, wel een beetje pas geleden gevonden. En, uh, goed, ja. het, pas ja, het ziet er indrukwekkend uit. uit. Het, ja, leuk. Die dus hele weet... touwgaasje van zo'n enorm schip. dat is natuurlijk, als je denkt, van, hoe, hoe krijgt het voor elkaar dat het zo helemaal technisch in elkaar steekt. Het ziet, het ziet er ook mooi uit, want je ja. zegt, uh, als man zei, wil ik vroeger ook, ja ik ook bij zijn, weet je wel. Dus al die mannen, lekker in zo'n zo ruim met z'n allen, gezellig ja wat het altijd fijn geroken en daar. Uh, iets anders wat niet zo fijn was. Tijdens de 24 uur van Le Mans in 1955 komen 83 mensen om het leven... die langs de kant stonden te wachten. De auto van Pierre Levesque vliegt uit de baan. rijdt op een andere wagen. En als je de beelden kijkt op YouTube... dan zie je gewoon complete brokstukken van zijn sportwagen. Zie je de tribune invliegen. En ja. die, krijgen, echt, die krijgen kippen van. Wat de fuck, man. Dat is, dit is heftig. Dus 83 mensen komen daar om het leven. Even wat beelden daarbij... Gebruik je imagination. Ja, gebruik je uh, uh, fantasie. Het is echt vrij heftig als je die beelden ziet. En uh, uiteindelijk wordt er gewoon doorgeraced. En die zijn er ook gewoon winnaars. En die zie je dan aan het einde ook gewoon nog lekker champagne drinken. Oh, dat is wel het heel is, raar. Is alles voor de, voor de race. Het is bizar. 1955. Le Mans was dat. Goed, tot zover? Ja. Ja, straks de verjaardag. Wie is de jaardag? doen een kleine, kleine greep eruit. Weer eerst even de Arctic Monkeys. Ze hebben een nieuwe single uit. Best leuk hoor. Worden we oud of zo? Wat is het allemaal voor zoetsappige muziek dat we tegenwoordig maken? Mm. Dit is een oud singeltje. When you're high. you're not by my side. And I, loved, I, I saw you leaving. Carrying your shoes. Once again I was just you. Now it's three in the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 you to listen more I get through the gears and care. Ik zou zo'n telefoongesprek nog een keer willen horen, hoe het nou gaat. Man zingt over het feit dat die vrouw alleen maar belt wanneer je high bent. Maar nou goed, ik heb wel eens meegemaakt dat ik thuis kom omdat mijn vrouw dronken is. En dan krijgen we die melodramatische verhalen en zo van vroeger. Daar zit ik dan niet op te wachten. Maar goed, als je high bent, ben je volgens mij toch wel in goede staat. Ja, maar goed. wij ook wel. Ja, ja maar deze man was er niet blij mee als ik het zo hoorde. Ik zit helemaal in de vleu. Ja, dat is... Uh, goed, mm -hmm. we zitten midden in de verjaardige. Wie is de jarig? Okay. We doen een kleine greep daaruit. Ja. Een heel lang geleden, ja? 1867, was Richard Strauss jaren. Richard, oh ja. Oh, ja, die weten we nog oh, wel. Als we het over zoetsappige muziekjes hebben, ja, is dat, dat er wel een wel. van. Ja, zeker. Koning uh, van de Wals. Van de Wals is hij? Ja toch, Richard Strauss. Ja, ja natuurlijk van de Wals. Ja, natuurlijk. Hij heeft natuurlijk, uh, uh, hoe heet hij nou, um, de man met de viool. Ja, ja die, uh, die meneer uit uh, uh, Maastricht. Ja, Maastricht, ja. Die heeft daar een ja, goede die is, die is handel er, van gemaakt. Ja, ik zag laatst ook weer dat hij opgetreden had ergens in... Uh, uh, ja, uh, bij Praag, daar ergens. Ja, ja. En, uh, dat was op tv twee keer zelfs. Hm. En hoe het publiek helemaal uit zijn dak ging voor, die, voor deze man. Ja, als je ook ziet wat voor podium ze opbouwen... daar zijn, ja, zijn ze ja mee bezig, geloof ik. Hè? Er is bijna meer ruimte achter het podium en op het podium dan in de zaal. Ja. Het is, uh, maar goed, een, ja, met allemaal mooie jurk en zo. Iets, echt, uh, je, je waan je in een andere tijd, gewoon. Oh, ik goed. zie je trouwens dat die uh, Richard Strauss... Dus wel Duitse componist en dirigent is. Maar niet verwant is met Johan Strauss en diens familie uit Wenen. Ha, ha, ha oh, dat dus is We halen ze door hebben elkaar. Ons, uh, ernstig. Uh... Oh, vergist. Uh, dit was ja. een wetenschapper. Helemaal niets te maken met muziek. Nee, nee. Wel Duitse componist en dirigent. Oh, dat toch wel. Oké. Okay. Ja. Maar hij heeft niet de mooie muziek gemaakt als die andere. Goed. Uh, andere dingen. Die, andere mensen die jarig zijn. is onder andere. Misschien heb je het toch ook wel uh, gekeken op de televisie. Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, ja, helemaal. wel man. Jacques Cousteau, oh man. Van die, van die strakke mannen, van die wetenschappers... een bo ontbloot bovenlijf, stonden ze op zo'n hele mooie boot... het water in te kijken. En toen kwamen ze allerlei mooie vissen tegen. Dan gingen ze soms onder water. Het was echt een uh, leuk zweertje om dat te ervaren. Ja, ik ja. Zag het, zat er gisteren weer eens een tijdje naar te kijken. Ik dacht, oh ja, het voelt heel vertrouwd. Ik denk, volgens mij heb ik dat vroeger heel vaak gekeken. Dat ja, zou heel goed kunnen, ja. Jacques Cousteau, uh, hij is al lang al volledig natuurlijk... Um. En vandaag, wie vandaag ook jarig is. Hij is inmiddels al heel oud geworden. Hij wordt 83. Ja? Gene Wilder, hij is voor mij echt heel erg bekend van Willy Wonka en de chocoladefabriek. Ja, ja, ja. Het is ook een fascinerende film. Die film is naderhand weer uitgebracht met Johnny Depp. Maar ik vond toch, die eerste vond ik toch echt het meest tot de verbeelding. Lekker opstandig dwarsmannetje speelde Ja, die. heerlijk. Ja. Ja. Nou, uh, verder vandaag uh, wordt hij jarig Steven uh, Barry Stevens, gedraaid om. Nou, hij is vandaag 72, hij heeft pas geleden een boek uitgebracht. op een jaar geleden, of zo anderhalf jaar geleden. Over zijn leven, want hij is natuurlijk uh, de, de partner geweest van Leen Jongewaard. En uh, zelfs is in een periode geweest dat er nog een, noem je dat, een derde man zomaar kwam aanfietsen. En die hebben ze gewoon in huis genomen. Die is gewoon heel lang gebleven, dat was toch gezellig zo met z'n drieën. Hm. Dus uh, die hebben een leuke tijd gehad samen Barry Stevens en Leen Jongewaard. Uh, dus is Barry Stevens 72. Ja, en uh, wie vandaag ook uh, jarig is. Dus is inmiddels overleden. Best wel jong. Dat is Lindsay Paul. Ze is maar 66 geworden. Ja. Dat vind ik toch niet te oud. Inderdaad. En, uh, hoe klonk dat ook? weer, Lindsey De Paul? Ja, ze is een heel schattig stemmetje. Ja, schattig stemmetje. I'm de jaren 60 was dat te oh, leuk. Echt een schatje was Echt een schatje. Ja, de, de mensen vielen wel voor haar. Verder is jarig Frank Beard. Hij is 67 of Frank Beard. Juist ja, die man met die baard. Nee, dat was juist niet de man met de baard. die in CC Top zat. Dat was namelijk de man zonder baard achter drumstel. En ze hadden onder andere hit met deze plaat: Legs. Oh, lekkere, strakke popmuziek. Met een vleugje rock daarin. En altijd leuke clipjes erbij, maar in, wat, wat, daar valt wat in te zien verder. Uh, nou. Ik zou nog wel even zeggen over Lindsay De Paul... dat die ja. heeft ook Engeland vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival in 1977... met het lied Rock Bottom. Okay. Dat echt een Europese hit, dat lied. En dan ja. heb ik echt zo van, wat, wat voor lied was dat dan? Nou. Maar ja, We gaan het opzoeken. We zoeken het op. Hugh ja, Lauri is vandaag jaar. Hugh Laurie. Nou, dat is uh, die man van House... Weet je wel, die, die knorrende, kreupelende man die dan allerlei hele moeilijke gevallen oplost. Allerlei combinaties van ziektes waardoor iemand heftige bloedingen krijgt. Je hebt het waarschijnlijk oh. nooit gezien, House. Nee, hij, was, uh, hij komt eigenlijk uit de uh, scene, uit de stand-up comedian kwam hij eigenlijk een beetje. Letaan ging hij dus een hele serieuze rol spelen. Een knorrende oude man die okay. heel veel uh, dingen oplost. Uh, goed, nou tot zover ja, de video. Nee, de je had gang. er nog één. Uh, Fra er... Frank Beers. Ja, die, heb ik, die noem ik niet. Dat, maar je had ook muziek van hem, toch? Ja, die heb... heb je nou echt even... Heb je even zitten slapen dan nou dit? Niet? niet. Dit was uh, Frank Beers. Ik heb echt zitten slapen. Je hebt echt zitten slapen. Er ja, zit, zit, zit, nog, zit nog... een gat in je, in je geheugen in één keer. Ja, dat is inderdaad. Uh, dat is... Uh... Hè? Alzheimer light? Ja, het echt wel <laughs> Alzheimer light. Goed, zover de verjaardag door de jaren heen. Kleine greep, daar zijn toch veel meer mensen jarigen. Yes. Ja, ja, je hoort het duidelijk invloeden. Away, Renee. Ja, dat is van de voor-tops namelijk. Dat zit ook in hun plaat, maar dan heet het geloof ik anders. Dat zit volgens mij in zijn onbewustheid. En heeft hij deze plaat weggebracht. En ook, of ten, uite, ten uiting gebracht. Maar ook, de Beatles hoor ik het duidelijk in. En dit is een leuke combinatie deze. Wesley's Fuller en... Walk Away René. Ja, het is uh, 25 minuten over uh, uh, uh, 9. En ik, zit nog ik blijf nog altijd even hangen op een stukje geschiedenis. Het is vandaag ook de sterfdag van John Wayne trouwens. Zie ik even, John Wayne was 72 en overleed in 1979. Hij was een beetje een, uh, een B-acteur, werd hij altijd genoemd natuurlijk. Hij heeft in stomme films gespeeld, maar ook in films met, uh, met, uh, met geluid later. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel westerns gemaakt. En het maf is, hij was, tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij eigenlijk uh, derde klas reserve... En hij hoefde dus eigenlijk niet ten strijde te trekken. Maar het maf is wel... Later speelde hij wel in heel veel uh, oorlogsfilms. Dus mensen hadden ze... Ja, ja niet, niet als soldaat echt ten strijde trekken. Maar laten we wel je geld verdienen met allerlei rollen in uh, oorlogsfilms. Dat is toch een beetje apart. Maar goed, hij was zelfs ook voor de Vietnamoorlog. Dat ja. hoor je ook niet vaak. Dus ja. hij was wel redelijk rechts. En uh, uiteindelijk heeft hij een film opgenomen in de woestijn... En uh, die woestijn was vlakbij een, een, een gedeelte waar de regering alleen uh, uh, uh, kernproeven deed. Ja. En heel veel van die kernproeven, die hadden nog wat stof wat zo een beetje rondwaaide. En er kwam dan zeg maar bij hun de woestijn binnen de wa waaien. Dus uiteindelijk was het ook bekend bij heel veel mensen op de set. Dus ze liepen ook met van die meters en ze dus ja, het is wel heel veel straling. Nou ja, goed, ja, we gaan gewoon door. En later bleek dus dat 220 van die mensen die daar hebben rondgelopen, 220... 95 zware kanker hebben gekregen en uiteindelijk dood zijn oh. gegaan. Oh. En deze uh, John Wayne is dus uiteindelijk aan kanker, maagkanker, die is hij aan het overleden. Dus dat is wel een apart ja, verhaal ook het mag alweer. Dat vaak een hele pijnlijke manier van uh, kanker ja. hebben. Hij wist het pas, latere, later, pas later dat hij het kreeg, en toen had hij mijn korte leven nog. En uh, ja, apart verhaal, deze John. Hij had trouwens een pruik altijd op, hè? Hij had een kale oh, ja? kop. Oh? Ja, een pruik. Hij was een hele joviale man, hoor. Ik bedoel, hij ja, had ja. Het zelf altijd over zichzelf. Ja, oh, ik ben ja, een acteur. Ja, ik speel altijd een beetje een man die aan de rand staat. en altijd weer geholpen wordt door een vrouw. Ja, ik, ik moet ben bij geen hem toch ook weer een beetje denken aan die hele donkere actrice. die altijd met die. Uh, uh, die ik weet niet meer hoe zij. Donkere actrice. Ja, die ook uh, Cleopatra uh, speelde en zo. Oh, um, ja, het is wel de, ge de generatie Elizabeth Taylor. Ja, dan ja. speelde hij niet met haar ook veel. Of, uh... Oh, dat zou best kunnen, want hoeveel films heeft hij wel niet gemaakt, joh. Ja, nou, heel veel. Het is dus echt een hele, het is heel een weekje, bijna tot zijn laatste levensjaar toe, 1976, 79, de ging. The was John Bernard, ja zijn laatste rol. glas laatste zelfs nog dat de regisseur van de film, waar het dus allemaal in fout ging met al die uh, uh, stralingen en zoiets, dat hij heeft geprobeerd de film tegen te houden om, zeg maar, niet in bioscoop te laten... Uh, uh, komen. Maar goed, dat is niet gelukt. En uiteindelijk kom je op de televisie <laughs> Moeilijk verhaal, dit ook. Hè? Mensen nemen soms die straling gewoon niet serieus, weet je wel? Nee. Nee, om. maar ja, je ziet het ook niet, hè? En dat is nee. Je, je weet gewoon niet hoe het met uh, andere straling is die er ook is. Dat ze uh, wel zeggen, je hebt zoveel straling van al die telefoons en al die ja. internet. Ja. En uh, je schijnt het dan via je tablet te kunnen zien als je zo om je heen kijkt hoeveel straling er overal is. Okay. En uh, ja, daar word je toch ook wel een beetje ongelukkig van. Je denkt, huh? de, de, ja. waar word je allemaal blootgesteld? Je weet het echt niet, hè? Nee, maar goed, je kan er ook niet zonder, hè? Nee. nee? Nou ja. Nou, ja, dat is ja. het idee. Dat hebben ja. we ons zelf wijsgemaakt, denk ik wel. Ja, maar goed, er zijn heel veel onderzoeken naar het feit van: zo'n telefoon die hou je toch vlak bij je hersenen? Worden je hersenen niet aangetast? Worden ze gekookt? En dan, dan is er eentje die zegt: nou ja, een klein beetje dan zegt nou helemaal niets. Nee, onzin. maar dus, nou, ik geloof dat het ergens in het midden ja, zit. Dat het een klein beetje aantast. En dat, ja. dat je dit kan volhouden tot je 80 en daarna word je allemaal dement. Of dan gaan ze een signaal uitsturen naar de mensen die uh, van 80 die zo'n telefoon hebben, en dan zijn ze weg. Jij wil het oplossen. Ik het uh, ook zie het manier. De, de, de vergrijzing. Uh, en dan krijg je dus de mensen die uh, overblijven: dat zijn de mensen die het uh, van aanpakken weten. <laughs> Uh, hij is wel leuk. Ik, doe, hoe dat niet te merken? ik heb al eerder gezegd, we hebben straks een basisinkomen en een ro robots uh, die doen het werk. Nou, ja, het is een, dat is ook nog een uh, groot nieuws van deze week. Het ja. is niet gelukt, het basisinkomen. Het is niet gelukt. Maar ja, nee. 2200 euro in de maand. Dat ik kan denk, toch niet? Dat, dat, dat was de, daar hadden ze het over. Ik denk, van, goh, als je dat hebt, wie gaat dan nog uh, uh, jou helpen in de huishouding? Want iedereen zegt dan van ja, ik heb zoveel geld, ik ga dat niet doen. Maar nee. de echte shoppers, die moeten dat dan gaan doen. Want dan hebben ze aan 2200 niet genoeg. Nee. Maar ik wel. Ik heb er echt wel genoeg aan. Ik heb er ook wel genoeg hoor. 2200 ja, man. Wat, wat ga je dan nog doen? Ik ga, nou, ik ga, waarschijnlijk ga ik hetzelfde werk doen wat ik nu doe. Alleen dan vier dagen in plaats van vijf dagen. Oh, want ik vind okay. mijn werk toch wel een soort roeping. Dat en ik vind je... het eigenlijk wel belachelijk dat ik voor betaald word. Ik werk in de zorg. Dat moet je toch vrijwillig doen man. Je ah, moet je medemensen toch vrijwillig helpen. Ik zou misschien ja. veel meer radio maken hier. Dat bedoel ik. Ja, Op. dat is veel leuker. Ja, wel ja. Dan gaan wij, hey, dan worden wij gewoon rondreizend radio. Uh, wat klinkt dat? Rondreizend radio duo. Oh, Oké, okay. jij wel echt rondreizen. Dan uh, gaan we ook eens een keertje bij uh, Den Haag. Of een keertje oh, okay. op nou. de Schelling. Ja, nou, dat vind ik even te gek hoor. De, de reis naar Zandvoort vind ik meer dan genoeg. Oké. Okay. Ik ja. oh, nou, ben uh... niet zo van land in de vaart. Je weet nooit <laughs> wat je allemaal tegenkomt, hè? Ja, al die straling. Oh, oh, al die straling. Goed, straks in Zandvoort, Sabrina. Maar eerst weer hier de nieuwe single van... Oh ja, even denken, wat ik alweer opgezocht. Deze plaat had ik al gedraaid. Voor mij, Walk Away, René. Uh, Whitney uh, is een onbekend bandje. En dit is ook weer zo'n jaren 60 sound. Met een leuk gitaartje. Oh man, wat was er een goed. Weston, Smith-Weston, die had ooit een plaat met Weekend. En dit is het nieuwe bandje dat ze geformeerd hebben. Het heet namelijk Whitney. En ja, het is ook wel suf om zo'n naam aan te nemen, Whitney. Maar dan zoek je dat namelijk op YouTube. ik Even kijken, die band ken ik allemaal niet, Whitney. Whitney Houston, Whitney Houston, Whitney Houston, Whitney we Dan een dan, dan, dan, dan band Whitney. Oh, en dan pas krijg je Whitney is goed over nagedacht. Ook als je Green. gewoon zoekt. Iets informatie over deze band uh, Whitney. Dan krijg je dus alleen maar informatie over Whitney Houston. Want ja, iedereen noemde haar Whitney. Ja, we waren allemaal vrienden. Dus we noemen haar gewoon Whitney. Nou, Whitney is dus ook een uh, beentje wat uit Amerika vandaan komt. En dus een beetje jaren 60. muziek maakt met zo'n leuk gitaarriffje daarin. Ja, ik vind het grappig. Ik kan het wel waarderen. Dit was trouwens uh, de laatste singer. Ze hebben nog maar net een album uit. Het heet No Matter... Where we go, als we maar samen zijn. Nou, als je een videoclipje bekijkt, echt zo'n knullig jochie... je met je de camera kijkt met zo'n stemmetje... dat je denkt van, hoe kan jij een godsnaam zanger worden? Maar als je het alles bij elkaar voegt, dan is het wel willen. Zeggen, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is namelijk alweer lang al half uh, tien geweest. Dus uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Yeah. Ja, ik kan mijn eigen Jingle zelf ook wel in gesprekken. Dat dus is weinig, weinig ja, nut het zo, weinig zo weinig. natuurlijk. Ja, dat ja, schiet lekker ja. op. Hè. Lekker op ja. Ik kijk nog even snel of er uh, nog iets eigen extra erbij komt van de gemeente. Maar ik heb sowieso heb ik een paar uh, berichten over van uh, politieberichten. Zo ja. oh, waar. En die zijn wel vrij vers. Want het is uh, omstreeks kwart over elf op donderdagavond... kreeg de politie melding dat er mannen drugs aan het gebruiken waren... in het stationsgebouw aan het stationsplein in Zandwoord... Ter plaatse trof de politie twee mannen. Eén van hen, een 37-jarige Amsterdammer, lag op de grond in zichzelf te praten. En een gesprek met de ander, met een ander, uh, dus met de politie, hoorde niet tot de mogelijkheden. De Haarlemmer zat op een bankje, ook hij verkeerde onder invloed van drugs. En naast hem lagen wat spulletjes, waaronder een zakje met 11 ecstasypillen. pillen de politie heeft de drugs in beslag genomen... en tegen de verdachte wordt proces verbaal opgemaakt. Mag je er niet eens gewoon een paar pilletjes slikken? Dat snap ik nou niet. En was hij zo zelf aan het praten? Want dat is toch niet de bedoeling, dat je jezelf praat? Ja, maar vaak gaat. denk ik dat mensen zichzelf praten. zijn ze aan het telefoneren. Ja, oké. Okay, ja. Misschien was hij aan het bellen, inderdaad. Het was een tijdje wel hip om zo'n oortje in te doen... en dan gewoon zo lekker met je handen los te lopen en dan te praten... Dat is er toch niet doorheen gekomen? Mensen doen toch graag wel even iets aan hun oor. Dat met andere mensen zien dat je iets uh, aan. Ja, er is helemaal niks in de hand. Maar nee, Het <laughs> is het altijd apart. Voor uh, het gebied rondom de Watertoren. Uh, dat beter bekend staat als, de, uh, als het Watertorenplein. Zijn drie uh, planinitiatieven uh, ingediend natuurlijk. We hebben er eerder aandacht aan besteed. Afgelopen donderdag is daarover gepraat bij bijeenkomsten in het raadhuis met diverse belangenorganisaties. En op 13 juni, aanvang, half acht. Is in de Blauwe Tram aan de Louis Davis uh, Carré een bijeenkomst met de omwonenden. En tenslotte is er op 20 juni ook om half acht in de Blauwe Tram een avond voor. Alle inwoners van Zandvoort en Bentveld. Om, uh, op alle uh, drie avonden zullen de plan, uh, initiatiefnemers hun plannen presenteren. En dan zullen ze kijken wat ze ermee gaan doen. En uh, ja, het is toch wel even spannend. Ik heb ze alle drie bekeken en alle drie hebben ze wel iets leuks. Ik geloof dat zelfs één iemand had. De, nee, de, ja, één iemand had niet de watertoren daarbij inbegrepen, en de andere wel. En uh, dit is, uh, dat ene uh, architectiebureau heeft nu ook een plan bedacht... voor de watertoren dat het een eenheid wordt. Dus dat is wel, dat is wel weer mooi. Goed, anders Anderzand voor zijn berichten. Ja, aanstaande zondag is er een uh, optreden... In, in het kader van een classic concert in, uh, in de protestantse kerk. En ik, uh, de, de, zijn, uh, de serenades staan uh, centraal. En uh, degene die optreden is het Domstad Blazers Ensemble. Een werker van Mozart, van Beethoven en Dvorach. Die staan op het programma. En maar ik vind het gek, dit, dit staat niet in de evenementenkalender... maar ik, daarom moest ik even bladeren ondertussen. Okay. Er, is er is ook een kunst- en boekenmarkt, 12 twaalfde... op het Badhuisplein, van 1 tot 6. Dat is morgen. Ja. En wat ik ook nog zie hier, is dat het Amsterdam uh, Beach Hotel... bestaat drie jaar. En morgen is dus vanaf drie uur is er een gratis optreden van Buckwheat en DJ Marco de Boer. Alweer Buckwheat? Ja. ja. Okay, yes, in, uh, in, het in het Amsterdam Beach Hotel. Dus ik kan zeggen, ga er even heen. Ja. Yeah. Wel nou, leuk. Uh, nou, oké. Okay, dus er is uh, wel weer wat te doen. Niet, het is niet ja, dus zo druk er is genoeg als vorige week doen, natuurlijk. Hoor, want er is ook nog een meet en greet komende week, uh, volgend weekend volgens mij. Yeah. Dat is dan bij, uh, bij het spalier, bij de asielzoekers. Of daar niet de asielzoekers, de, de statushouders. Dat moet ik yeah. goed uitdrukken. En het is, de statushouders die gaan zelf uh, lekkere dingetjes maken... die zij zelf gemaakt hebben... Uh, bij hun, uh, uh, wat, wat, wat gemerkt is voor hun land. En als mensen daarheen willen, uh, maar kom kennis maken. En als je het leuk vindt, neem ook iets specifiek Hollands mee... om ook een beetje bij te dragen aan Ik uh, vindt, uh, de, uh, de gezelligheid. Ik vind heel goed om elkaar even te ontmoeten... Ja, elkaar de cultuur te delen... en even de regels uit te leggen voor Zandvoort. Oh, de, de, ja. ja, zo. Iedereen mag de regels meenemen. Nee hoor. I, iedereen, ja, <totstutters> ja de regels moeten uitgeleverd want die, die moeten manier. wel nageleefd worden. De regels zijn de regels, ja. daar moet iedereen zich aan houden. Precies. Ja. En dat geldt voor iedereen. Goed, nou, het is tijd voor de Jolandenkeuze. Je had er uh, ja, eentje uitgekozen. Uh, ik had er eentje had ik opgezet op onze Facebook-pagina. Ja. Dan moet ik er weer even naartoe, want ik had een... Nee, ik heb even... hem hier zelf al klaarstaan. Je bedoelt uh, 21 Pilots. Ja, die heb jij. En Stressed Out. Ja. Dat is jouw vakantieplan. Is, ja, die werd heel veel gedraaid. Ze, ze draaiden continu hetzelfde bandje. Nou goed, leuk, want het is ook toepasselijke ja. vakantie om te... Te ontstressen. Ja. Ik wou dat ik gehoord. Ik wou dat ik een Ik wou dat ik in een order that is Ik wou dat ik niet to te every time I sang. I was told dat ik ouder werd, all mijn shrink. But Maar nu insecure en ik care wat people think.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 Play pretend, give Yo, Stressed Out van 21 Pilots. Was, ik vind het een beetje een apart plaatje in het hele oeuvre wat ze hebben afgeleverd. Dus het is een gegeven vaag van woord. Normaal is het namelijk altijd, hoe uh, noem je dat, uh, uh, een beetje, best wel gitaarmuziek. Maar nu is het gewoon uh, iets anders. Ja, en de clip is ook wel heel grappig ja zo'n jongen met zo'n klein fietsje rijden. Blijft. Je moet terug naar je kind zijn. Wat was het leven inderdaad heerlijk. Toen je nog... Uh, gewoon inderdaad Zullen we bij jou gaan spelen? Ja, okay. uh, ja wat, <laughs> wat gaan we doen? Ja. Oh, ja. We gaan een hut maken in de boom. Oh, leuk. Dat, <laughs> en doe ik nu trouwens ook een hut maken met mijn zoon. Dus ik ben eigenlijk niet ver. Nog steeds? Nog steeds hoor. Jij ja, ja, zoon dus... is toch al op de middelbare school? Nee hoor, die is 12. Ja. Ja. Dus het kan allemaal, net nog. nog graag een hut. We gaan nu nog een hut maken. Ik denk, ja, straks wil ik niet meer natuurlijk. En eigenlijk wil ik een hut maken. Maar ik leg het hem op. <laughs> we gaan een hut met maken. Schroom, met water. Leuk hè? Ja, ja pa. Ja, pa. ja we ja, gaan het een hut maken. Alweer? Als jij dat wil. <laughs> Moeten gaan we, we nou alweer een hut maken? En dan, soms het vriendjes hoor ik wel praten. Ja, ik ben met mijn vader een hut aan het maken. althans. dat doe ik voor hem. Hè. Ja, hij is al wat ouder ook. <laughs> ja. Dus dan krijg je dat. Hij, wil dat hij hem... rijdt terug naar zijn jeugd. Hij terug naar zijn jeugd. Precies. Ja, en hij uh, is bijna klaar hoor. Ik denk nog een week of vier, dan is hij al klaar. We werken er al twee maanden aan. Elke keer weer een plank. En nog een plank. En nog een plank. En nog een plank. En ja, die moet hij allemaal zagen en zo? Ja, tuurlijk. Met de en, hand, hè. Ja. Af, af en, toe zegt hij, en schroeven uh, kunnen... met de hand ook? Uh, nee, dat niet. Nee, er zitten wel honderden schroeven zitten erin. Dus dat, ga, dat hoeft dan niet, hoor. Met de hand schroeven, dat wordt even te gek. Oké. Okay. Nee, nee. Nou, ik heb hier een uh, verhaal van een man die kan iets al heel anders goed met zijn hand want Die kan heel goed lasso werpen. Ja? En deze man, Robert Borca, die was dus uh, vrijdag uh, op weg naar Californië. Toen hij hoorde een vrouw roepen dat haar fiets werd gestolen. De kouwer sprong op zijn paard, dat met Zalen al in de trailer stond. Ja. Ik zie het wel net een film. Dat ja? moment dat de verdachte uh, Borba zag uh, naderen. Hij sprong van de fiets en zette het op een rennen. Maar even later vloog de lasso door de lucht en landde om de enkels van de verdachte. de man die bleef vastgewonden totdat de politie arriveerde. En uh, iemand van de politie van Eagle Point, want uh, zo heette die plaats blijkbaar... Ja? die zegt van het was werkelijk de wild, wild west, weet je. Ik vind, ja. het wel, ik vind het wel grappig. Ja, nou ja, het is leuk. Ja, maar weet je, dat, dat vind ik ook zo jammer. Dat, uh, dat lasso werpen, dat soort... Uh, uh, dat ja? wordt helemaal niet meer gedaan. En nee. ik, nou, het zou best wel grappig zijn als uh, de winkel is gewoon een verstand wordt voor ter, ter, ter voorkoming van winkeldieven. rennen weg. En dan, schst, en dan haal je gewoon zo'n. Uh, als je gewoon zo'n boef binnen hebt... en gelijk helemaal even inrollen en dan naar de politie. Ze zal in Amerika daar toch wel een soort groepering voor hebben... die uh, elke week los zou gaan werken ja, of zo. Ja. Ja. dat kunnen we hier toch ook doen. Dat is ja. leuk. Ja, maar het is echt iets van het Wilde West ook, hè. Net zoals, ja, het is uh, toch uh, een vaardigheid. Everybody he? has got the right to a gun. Weet je, ja, dat is ook nou, dat, ja, Amerika Iedereen yeah. heeft got the right to a lasso. Ja, ja. ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Maar ja, je moet. In, het is wel een beetje... Onrustig lopen als je al die lasso's op boven je hoofd ziet. Uh, ja, oké. Het doet me toch wel denken aan James Dean. Die was zelf ook een verwend lasso werper. En dan werd de, de film onderbroken. omdat hij toevallig aan een journalist moest uitleggen. hoe je dan met een lasso kon werpen. En dan kon je ook in de lucht zo in die lasso nog een extra knoopje gooien. Ja, knap hè? Knap. Dat ja. vind ik echt. Uh, ja. het was voor mensen die op de set stonden te wachten. die vonden het minder passant. dat hij dat elke keer moest laten zien aan mensen. Maar Ja, goed hè? Lasso moet wel hè, cultuur erfgoed blijven, zeg ik altijd weer. Ja. Goed, apart bandje, Temporal Tap, komen we uit Australië vandaan. We hebben een nieuwe single uit, een heel album wat echt heel populair aan het worden is. En dit is de... Alive. Yeah, we just run Geschikt, maar er zit wel een goede groove in om de geluidsbarspartij. Noem het allemaal weer op. Templar Trap. Feel so good, I feel alive. En dat is belangrijk dat je gewoon ja, tot leven voelt komen. En dat heb je soms met bepaalde muziek. Alive, dus Templar Trap's komen uit Australië vandaan. En het mag is als ik dit soort beetjes altijd ontdek. Kijk altijd even wanneer ze spoilen. we nu spuilen ze nou? 15 juni spelen ze dus in Tolhuis in Amsterdam, Paradiso dus. Ha? En uh, ja, helaas, slechte nieuws, uitverkocht. Oh, nou, ja, ja, lekker. Misschien je kan je toch nog er... weer uh, helemaal wild te maken... en dan ja, mogen we er niet ja, heen. Nou ja, misschien kan je nog ergens op Facebook een, plaat, een plekje vinden... of zoiets. weet je, er iets overkoop... dat je iemand hem gekocht hebt. En uh, dat oh, kan toch niet, weet je wel. Of ga even kijken bij de zaal. Als je toch in Amsterdam woont, kan het wel natuurlijk. de het is ook 17,50 euro. Dat is geen geld. 17,50 euro. Zit er ook nog een drankje bij? Dat, dat weet ik niet. Maar het zijn echt nog prijzen dat je denkt... ik ga het proberen, joh. Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Altijd dat is leuk. Dat zet je op de reservelijst. Ja, precies. Kijken of je nog kan spelen. Ja. maak je uit welk rugnummer je krijgt. Open, dan, kan je, dan kan je weer iets doen voor een goed doel. Want Ik zie hier wel iets grappigs. Nou, vertel. B Bill Gates die bestrijdt armoede met kippen. Want, uh, hey, wat, Mike, wat, wat? Wat zeg je? Ja, Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates... die doneert honderdduizend kuikens aan ontwikkelingslanden... om de extreme armoede daar te bestrijden. Ze worden verdeeld over plattelandsgebieden in 24 ontwikkelingslanden. Met name in Afrika... En hij, zegt zelf, uh, hij heeft uh, zijn plannen toegelicht in de Wolkenkrabber in New York. En hij zegt dat het houden van kippen kan families uit de armoede tillen. Een boer die 250 kippen per jaar fokt verdient daarmee ruim 1000 euro. Maar ja, dan moet je hopen dat ze ze dan niet opeten omdat ze honger hebben. Want nee. dan zijn ze weer weg. Nee, ja. Maar ja, volgens de Verenigde Naties leven wereldwijd... ongeveer 800 miljoen mensen in extreme armoede. En in conflictgebieden en andere kwetsbare landen zijn de problemen gewoon het grootst. Dus ik, ik denk, wat ik ook zelf wil denken, al die... Uh, vluchtelingenkampen die er nu zijn, dat de mensen zich helemaal rot vervelen. Ja. Dat ik denk van, dan kunnen ze daar niet zorgen... dat ze daar ondertussen misschien een beetje kunnen gaan verbouwen of zo. Een beetje tomaatjes en dat soort dingen. Want ze zitten er toch... Gaan ga wat doen, want uh, zorg lekker dat je bezig bent... en dan wat kipjes en... Uh, ja, dat, oh, wacht even. Het is wel dus, afleiding, hè? Het zijn natuurlijk allemaal hoog opgeleiden, Ja, maar het is wel afleiding. En, uh, ja. en je hebt dan op dat moment... Uh, met meer fleur en, en kleur. Misschien ook geur. Maar ja, ook geur. Ja. Ja, okay. nee, het is leuk om te hebben, we hebben ook kippetjes gehad. Het brengt wel leven in de brouwerij. Ja. En eitjes. En uh, man, ja, het is waar. Je moet misschien terug naar de basis gaan. In plaats van dat je zomaar de maatschappij in kan stromen. Moet je een eigen iets opzetten? Ja, het ja, gebeurt steeds vaker. ik hoorde afgelopen weken het nieuws dat sommige mensen een boerderij kopen met z'n allen. Dan betaal je 2000 euro, geloof ik. En dan die 2000 euro, uh, daar krijg je dan per week voor 10 euro boodschap terug. Oké. Okay. En, en Voor tweede, altijd? Nou, dat weet ik niet voor dus altijd. Voor een maar, jaar. Voor, voor een jaar of voor een tijdje. Maar je betaalt dus 2000 euro. En dat geef je aan een boer. En een boer werkt dus eigenlijk voor jou. En dan moet je, die moet jou dus allerlei dingen aanleveren. En dan weet je ook een beetje waar het vandaan komt. En dan en zo, weet je dus ook dat er geen rare dingen zitten, hopelijk. Nee, want die, die boerderij moet natuurlijk wel in de buurt zijn. Dat je het een beetje op toe kan zien. Ja, je hebt en, ook de mogelijkheid, wat ik ook zo laat las... dat als er ergens hier een groot landgoed is... En dat je dan ook iets betaalt. En dan krijg je één keer per jaar krijg je dan één, uh, een wild zwijn. Uh, die wordt dan, dan helemaal geportioneerd en zo. En die kan je zo de vriezer in gooien. Oh ja. En dan weet je gewoon dat zwijn heeft gewoon een fantastisch leven gehad. En uh, voor de rest uh, belast jij de hele bio-industrie niet. Nou ja, nee. belast. Ik bedoel, uh, je ontziet uh, jezelf met... Uh, Goede spullen. In ja. Geval. In Alikberen heb je ook zo'n winkel. Ik weet even niet hoe je heet. Maar goed. Uh, dat is ook een rechtstreekse lijn tussen de verkoper en de boer. Weet je wel? Dus ja. die, die winkel komt rechtstreeks bij de boer. In plaats van dat hij bij een leverancier dingen gaat kopen. En dat is dezelfde prijs eigenlijk. Want er zit niks tussen. Het is ja. gewoon rechtstreeks. De boer kan zichzelf aanbieden. Zeg maar, ik heb wat te koop. Nou, we brengen het langs. Gaan we eens kijken of het kan. En uh, nou ja goed. En daar nou kunnen mensen dus. Uh, ja. Voor hetzelfde geld. Uh, goede producten kopen. Ja. Dus, uh, nou, even wat tips voor? voor de zaterdag uh, boodschappendag. Ja, ik ben ook voor. Hoor. Ik ga het heel regelmatig altijd even kijken. Goed, nou even denk even de jaren zeventig. Nou, ja, dat valt wel zo, in. Met. Echt zo'n muziekje ja, inderdaad. We oh, okay. gaan we okay. eitjes halen, hoor. Touch their promise never meant so much to Ja, Zoetsappig in de jaren zeventig. Het zou zo kunnen in zo'n uh, hele oude film, weet je wel. Met zo'n romantische scène. Nee, dit is een plaatje uit 2014. God Help the Girl. En de band heet ook Girl. Uh, uh, God Help the Girl. dat is, dat is uh, niet, uh, niet te verwarren. Toch mag ik met het bestellen. God Help the Girl. Wat? Ja, guld. Dat wil ik. Goed. Komt dus uh, een beetje uit Amerika vandaan. Loop tegen tien uur. Straks naar tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Live in Hotel Hoogland. Fiets die kant op. En uh, laat je informeren, zeg ik altijd weer. Nou, we hebben nog een aantal berichten die we met jou moeten delen natuurlijk. Ik vandaag trouwens dat het was. Ik was het even vergeten. Pinkpop. Ja. Ja, dus, uh, ja, ze hadden... Normaal is het met Pinkster, maar... Ja, het was uh, Pinkster, viel, uh, volgens mij was er ook iets met hemelvaart. En als dat veel allemaal erg ongunstig zou. Ja, het is, het is nu pas. Nou, het is wel jammer dat het toch wat regenachtig is. Maar goed, het is droog. Ja, daar het is het wel goed gehad hoor. En, ja. Uh, ik moet zeggen, gisteravond was het echt ook fantastisch. Het uh, was een uurtje of elf, vond het een beetje te regenen. Maar het, het, het waait niet heel erg. Het valt, het valt allemaal wel mee. Ja. Het is allemaal Kussens. wel lekker. Dus uh, er is een uh, man in, uh, in Alfa aan de Rijn. En dat is een hakkenfetischist. En die sla is opnieuw toegeslagen. Ja. Wat doet die man nou? Ja. Dat, uh, dat, dan tikt hij op een raampje van de auto. En dat was een man met een scooter. En uh, dan vraagt hij uh, zo aan die mensen. Uh, hij vroeg eens bij een vrouw, houdt u van dieren? En die vrouw, Ja. Nou ja, u heeft net een kat aangereden en dit dier zit nog tussen je wielen. En het, achter het rechter achterwiel van de auto heeft vlam gevat. En de remmen zijn waarschijnlijk niet goed afgesteld. Maar uh, die vrouw was zo van, nou ja, ik zou het dan toch wel gemerkt hebben. Maar hij kwam zo geloofwaardig over. En toen zei die man al van, ik ben automonteur. En uh, ja, de remmen, als je die af wil stellen, moet hij wel hoge hakken aan. En als je nou gewoon even naar je huis haalt en hoge hakken haalt... En dan uh, stel ik ze goed af. Ja? En maar die vrouw die vond het zo'n raar verhaal. Ja. Maar ze had wel zo van... Uh, ja, nou ja, ik ga toch maar. Ik ga, ik ga naar huis en dan ga ik die hakken halen. Maar onderweg naar huis belden ze de vriend, wat ze vond toch een beetje raar. En uh, de vriend ging een praatje met de man maken. En toen ze terugkwam, de, beweerde de man plotseling. Nou, ik moet toch wel beter de ANWB bellen om de remmen af te stellen. En uh, thuis ga ik nu een biertje drinken. Nou, en toen bleek dus bij de politie dat er. Dus echt uh, een man uh, een aantal maanden geleden ook al zo bezig was geweest. Dus misschien is het wel dezelfde. Vaag, wat, want dan wat wil iemand gewoon dat jij je hakken aan gaat doen. Ja? En dan, uh, dan gaat hij hem afstellen. En dan maakt hij ondertussen foto's van je voeten in die hakken. Yes. Hij maakt er nog wel werk van, ja, hoor. He? Ja, hè? Een... En dan je denk ik nou, nou, van, nou, voor mij mag je ook best wel eens foto's maken, hoor. van Jongens, als, als dat jouw kick is, ik vind ja. het helemaal geen punt. Nee, hoor. Ik trek maken wel voor jou aan. Ik ja. bedoel, als ik echt als in ik mijn onderbroek in die auto moet plaatsen... dan is het wat anders. Maar... Ja, dat vind ik een beetje raar. Maar, maar jij... goed, nu gaan ze, gaan ze actief op zoek naar zo'n man... of laten ze hem gewoon... Nou ja, nou, laten we voor wat het is. Dat is was toch niet echt... Uh, ja, het was toch niet echt uh, gevaarlijk wat hij deed. Nee, in, uh... ik kan me nog herinneren. Pas geleden was er ook een man die ging altijd voor een raam staan bij mensen. En die ging naar binnen zitten kijken. En die man kwam elke keer voor het raam geven. Het ging mensen maar de gordijnen dicht doen. Want de man stond daar elke keer. Ik, dan, je kan het raam ook open doen. Zeg maar, hé, hey, ga eens even weg, joh. Maar dan hebben ze de politie allemaal ingeschakeld om die man voor het raam weg te krijgen. Ik denk, hé, hey, hou de lijntjes kort. we zit het nou? Ik zou zeggen van pak de... Pak gewoon Pak de een emmer water, doe ja. het raam open en gooi die over die man heen. Sorry, ik zag je niet staan. En de volgende keer wordt het gewoon een emmer uh, azijn. En het wordt steeds wordt het zoutzuur. Oh. Dus jij, jij krijgt jij gaat vrij snel, hè? vooraf. En, uh, nou ja. ja. Ja, het is te komaf. Op een gegeven moment is het klaar. Ja, op ja, gegeven moment is het klaar. Ik denk denkt, ja. we daar ophouden met die, met die grappen. Ja, precies. Wat de fuck, man. Nou goed. Uh, dit was toebak Kleeft op Radio. Helaas ja, zonder Marcus. Maar die, uh, ja, hij heeft zich verslapen. Verslapen. verslapen. Ja, we, zijn, uh, we zijn er toch wel een beetje ontstemd hoor. Marcus, niet meer doen. Ja, volgende keer uh, ben ik er niet. Nee, maar dus dan volgende zei... week moet Marcus met dus wel op tijd komen, anders sta ik hier alleen. Dus over een tijdje het duurt wel even voordat we weer met z'n drieën zitten. Ja. Maar het programma gaat gewoon door. Oké, gezellig. Goed om te weten. Wij wiegen het allemaal. Charlie, go back to the zoo.